12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met fotograaf Gerrit de Heus, die met zijn blog over ongeregeldheden bij de Pro-Zwarte Piet-demonstratie een hoop heeft losgemaakt. Verder mediaforum met Paul Reumer en Bert van der Veer en nu het NOS journaal. Hier is Dorald Negens. Goedemiddag, doden in Amsterdam door de storm. Amsterdamse brandweer adviseert mensen binnen te blijven. En grote stroomuitval in Groot-Brittannië en Frankrijk, ook als gevolg van die storm. De komende uren houdt de zuidwestenstorm aan en daarbij vallen wat buien. De loop van de middag dan neemt de wind af. 14 tot 16 graden is het. Morgen af en toe een bui nog, dan wordt het ongeveer 13 graden. In Amsterdam heeft de storm inmiddels twee levens geëist. Verslaggever Mark Hamer uh, in Amsterdam, uh, op straat daar. Mark, we, uh, kun jij ons meer vertellen? Twee mensen omgekomen als gevolg van de, van de storm. Wat is er gebeurd? Nou, ben ik weer. Nou, Moet maar zo, hoor. Maar, Mark, je bent uh, in de uitzending... Hoor je mij? Oh, ja, ik hoor je. Ik, ik ja. voel even weg. Uh, maar uh, kun je je vraag herhalen? Uh, ja, in Amsterdam, uh, volgens onze berichten, twee mensen omgekomen als gevolg van de storm. Leg eens uit, wat, wat is er gebeurd? Zelf nou, hier op, op de Herengracht, daar is een uh, boom gewaaid. Daar liepen een man en een vrouw. En net aan de overkant, een uh, uh, vrouw is heel erg bekneld geraakt uh, onder die boom. Uh, ik heb zojuist met wat mensen gesproken. die uh, aan de overkant waren. in, in een uh, vergadering. We hadden een trek. die zagen de boom vallen. zijn naar de overkant gerend. hebben nog geprobeerd. die vrouw onder de takken vandaan te halen. Uh, no hulpdienst. zijn uh, snel ter plaatse gekomen. Uh, zeiden al onmiddellijk. Uh, nou, die vrouw die slag er zo slecht waarschijnlijk is op slag dood geweest. Men heeft toch. reanimatie gedaan. en ik denk dat ongeveer 20, 30 minuten later. Uh, uh, ja, er een wit doek over de vrouw heen ging. Ja. die erbij liep, heeft ook vastgezeten onder de bomen en is overleden. Ik zeg even of tussendoor dat, dat jouw lijn... Geraakt. De mevrouw is overleden, Ex ja. excuus. Ja, ik zeg even tussendoor dat jouw lijnverbinding met Amsterdam niet helemaal je dat is. Voor de mensen die naar zitten te luisteren en denken wat klinkt Mark Vreemd? Maar dat, daar luisteren we even doorheen. Eén, een mevrouw omgekomen is op de Heerengracht toen er een boom op haar viel. En, en, en ja. nog een dode in de hoofdstad. Ja, de centuurbaan uh, uh, zat, zaten een man en een vrouw in de auto. Uh, daar is een boom over de weg gevallen op de auto en ook daar is één uh, dode te betreuren. En dat heeft inmiddels uh, tot het uh, de, de alarmering gegeven van de brandweer. En de politie zegt, mensen in Amsterdam gaan niet meer de straat op. Blijf binnen. Uh, uh, je zag het hier straks ook al toen ik hier op de Heerengracht stond. Dat de politie echt zei, loopt u door, pas op voor de bomen. Hm. Ik begrijp ook in je buurt dat er meerdere bomen op de grachten zijn omvallen. En uh, uh, ja, dat heel erg oppassen op dit moment is voor alle bomen in Amsterdam... Die, die zomaar kunnen knakken. Sinds een uur geldt die officiële waarschuwing. Blijf alsjeblieft binnen de komende uren, want het is een gevaarlijk. Merk jij dat op straat daar in Amsterdam? Nou ja, euh, euh, laat ik het zo zeggen. Het lijkt erop dat de Amsterdammers inderdaad wel euh, binnen blijven. In ieder geval heel erg aan, aan de kant lopen. Maar voor toeristen is dat absoluut nog niet daar. Hier vlakbij is euh, de roosgracht, de, de, de Raadhuisstraat, daar heb ik euh, zicht op. En daar zie ik al het verkeer nog, euh, nog, nog rijden. En ook de mensen lopen nog gewoon op straat. Dus ik geloof niet dat de boodschap heel erg is overgekomen zover Amsterdam-verslaggever Mark Hamer. Grote problemen voor de treinen in en rond Amsterdam ook... als gevolg van die storm. Stan Hoen van de Spoorwegen uh, nu aan de lijn... over de actuele situatie in Amsterdam en verre omgeving. Meneer Hoen, goedemiddag. Goedemiddag. Alle treinverkeer uh, in Amsterdam ligt stil, begrijpen wij? Dat is de situatie inderdaad op dit moment van en naar Amsterdam... is geen treinverkeer mogelijk op dit moment, dat klopt. Het is natuurlijk alles te maken met een groot aantal uh, omgevallen bomen... Waardoor treinverkeer onmogelijk is. En daarnaast het allerbelangrijkste is de veiligheid van onze treinreizigers die we opzetten. En dat betekent dat ook in de verre omgeving van Amsterdam er geen treinverkeer mogelijk zal zijn. Want dat is een soort domino-effect natuurlijk. Ja, als u het ziet op de landkaart vanaf Leiden richting Amsterdam, richting Schiphol en ver richting Noord-Holland in. Daar zijn echt grote problemen op dit moment. En is een groot deel ook gewoon niet bereikbaar per trein. Nou, de oorzaak is, is gevoeglijk bekend, maar het klopt inderdaad, de problemen zijn onvangrijk. En betekent dat ook dat er nog treinen stilstaan buiten de stations, vol met reizigers? Dat is op dit moment het beeld wat we proberen op te halen. We zijn aan het inventariseren, wat is er precies aan de hand? Staan er nog verder gestrande treinen, waardoor we daar eventueel met bussen eh, mensen uit de gestrande treinen kunnen halen op dit ja. moment? En wat weet u daarvan? In... Staan er inderdaad nog van zulke treinen met mensen? Dat weet ik niet op dit moment. Nee, nee. En de schade aan het spoor, uh, is dat snel te herstellen? Betekent dat dat met een paar uur er weer uh, gewoon gereden kan worden? Dat nou, is afhankelijk. Kijk, we hebben natuurlijk wel Pro heeft natuurlijk wel een hoop storingspoegen en een hoop mensen extra uh, gereed staan op dit moment. Dan nog is het afhankelijk van hoe groot de schade is... om te kunnen beoordelen of die snel hersteld kan worden. Wij richten ons natuurlijk op zo snel mogelijk. Al is het maar met het oog op onze avondspit. ja. En, en de mensen die gestrand zijn, zij, die worden met bussen, worden die opgepikt en uh, verder gebracht? Daar waar dat mogelijk is, zullen we dat zeker doen. Maar nogmaals, we zijn op dit moment uh, uh, proberen een totaal overzicht te krijgen van dat gebied, wat er precies aan de hand is om op basis daarvan de goede dingen te kunnen doen. Stan Hoen van de Nederlandse spoorwegen. Ik dank u wel. Onze weerman is aangeschoven, Marco Verhoef. Uh, ja, Marco, uh, grote problemen inmiddels. Het leek vanochtend uh, even de eerste paar uren uh, mee te vallen... maar inmiddels is het helemaal anders, hè? Nou, je begint inderdaad ochtends met het aankondigen van een storm... en dan noem je ook een piekmoment. Nou, dat piekmoment, dat hebben we inderdaad nu bereikt uh, ongeveer. En uh, dat uh, houdt in dat we in het Waddengebied... en ook in het noordwestelijk kustgebied... windstoten van 140 km per uur hebben geregistreerd. Windkracht 11 staat er. Uh, andere kustgebieden zitten zo rond de windkracht 9... 10 met iets minder zware windstoten. Maar als je boven die 100, 120 km per uur komt, is het gewoon echt een flinke klapper die je krijgt. Hoe uitzonderlijk is die situatie van nu? Uh, ja, dit komt niet elk jaar voor. De laatste storm die we van dit niveau gehad hebben... dateert toch van 2007 uit mijn hoofd, zeg ik dat. En uh, daarvoor was het ook een, een flinke poos geleden. Dus uh, het komt voor, uh, maar zeker niet elk jaar. Nee. Sinds nu uur of uh, tien is het uh, veel erger geworden. Uh, trekt het over het noordwesten van het land? Hoe lang hebben we daar nog uh, problemen van? Nou, die problemen houden daar nog wel even aan. In Zeeland begint heel voorzichtig de wind nu te luwen. Uh, dat gaat nog niet zo heel erg rap, maar... De kom de uren wel steeds sneller. En dus daar is het echt over het hoogtepunt heen. Voor het noordwestelijke kustgebied... laten we zeggen van Noord-Holland... daar zal het nu ook geleidelijk aan wel wat minder gaan worden. Het Waddengebied heeft nu de piek... en daar kan het nog eventjes doorgaan tot... laten we zeggen een uur of drie... en dan moet het ook daar minder worden. Marco Verhoef, dankjewel. Dan uh, uh, het scheepvaartverkeer, daar gaan we het uh, nu over hebben. Dat wordt goed in de gaten gehouden. Uh, bijvoorbeeld door uh, de verkeerscentrale op de Brandaris uh, op Terschelling, de, de vuurtoren daar. Jan van Rees, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, we hoorden net al van, uh, van Marco Verhoef. Vooral op de Wadden uh, gaat het nu tekeer. Hoe hard ja. waait het daar bij u op dit moment? Nou, we hebben nu uh, windkracht 12, Zuidwest 12. En uh, ja, windstoten die harde zijn dan 12, zeg maar. En dat is wel bijzonder uitzonderlijk dus. Uh, we hoorden net 11, dat was sinds 2007 voor het laatst. Ja, ja, ja dat klopt. Ja, dat, dat is wel uitzonderlijk. we ja, Een vaste windkracht 12, vaak is het in windstoten wel, uh, wel eens zo met een storm. Maar nu is het echt de vaste windkracht 12 en de windstoten zijn harder. Dus het is best wel een uitzonderlijke situatie. Er zijn en... ook wel wat schade gevallen op het eiland. Ja. En hoort u van, van problemen op zee, dat schepen in de, in de problemen zitten? Nee, nog niet alleen voor IJmuiden dat er een veerboot niet naar binnen, komt, dus naar binnen kon lopen in IJmuiden. En hier boven de eilanden in het verkeerscheidingsstelsel is het ja, niet zo druk als anders. En de schepen liggen echt stil en te steken en te wachten tot de storm over is. Maar voorlopig nog geen ernstige situaties. Kun, kun je stellen dat mensen er rekening mee hebben gehouden dat dit zou aankomen? Ja, zeker. En uh, de, ja, de scheepvaartberichten, en echt naar de zeelui, zeg maar naar de zeeschepen toe, die zijn ook al een paar dagen van tevoren goed aangekondigd. Dus ja, schepen hebben er zeker mee hè, rekening mee gehouden. Ja. Ja. Veerdiensten liggen er ook allemaal uit? Nou ja, niet, uh, niet alle, alle diensten draaien. Zeg maar, uh, vanochtend is er wel vertrokken vanaf de Schelling. En, en uh, eind van de middag gaan ze weer vanuit Halingen varen als het weer wat geluwd is. Maar nu vaart er eventjes niets. Hmm. En, en zijn er dan ook mensen die, uh, die nu uh, daar de stranden op gaan en, uh, en gaan genieten van uh, de mooie stormplaatjes, de, de, de toeristen? Nou, toen het Winkracht 10 waarde, zag je nog wel wat mensen in en om het dorp en op de haven lopen. Maar nu is het toch wel echt, uh, ja, mensen die blijven wel, uh, nou, de meeste mensen blijven binnen. Je gaat nu niet meer voor de lol op een haven, uh, daar of zoiets staan. Het is levensgevaarlijk, natuurlijk. Ja, dat is het zeker. Ja. Dat is het zeker ja. Ja. Ja. U houdt het de komende uren scherp in de gaten... daar op de Brandaris op de Schelling. Jan Rees, dank u wel. Graag gedaan. Dan naar Joris van de Kerkhof. Die staat op een strand, en wel in Petten, in uh, Noord-Holland. Uh, toeristen daar op het strand, Joris? Ja, en ik was er net... Uh, ik dacht van, uh, ik doe het nu maar even niet meer, want... Uh... Uh, het, het waait echt te hard en ik zag mensen ook echt letterlijk een klein stukje omhoog komen uh, met laarsjes uh, en al en zo door de wind meegenomen worden, één of twee meter. En dan uh, weer naar beneden lopend uh, en zichzelf niet meer tegen kunnen houden. Uh, dat was voor het plezier om daar te zijn. Maar zoals je net al besprak, ja, dat is ook uh, gevaarlijk. En zo onderweg uh, uh, hier naartoe van Amsterdam uh, naar Petten uh, over gevaarlijk gesproken. Uh, um, als je niet had opgelet, dan was je een deel van een uh, windmolen tegengekomen die uh, afgebroken uh, is daar. En je ziet ook vaak een rotzooi die aan de kant van de weg heeft gelegen op een of andere manier omhoog komen... Plastic bijvoorbeeld boven de weg hangen. Ja, ze zijn weg aan het zoeken naar beneden. Zwart plastic. Eh, wat op zich wel mooi is om te zien. Maar je gelukkig reed ik aan de andere kant. En je, je ziet dan wel dat alles verkeerde er meteen op reageert. Eh, en eh, dan eh, ja, in de problemen kan komen doordat het plastic op de ruiten komt. Of anderszins alleen al in de problemen kan komen doordat ze reageren om het plastic niet op de ruiten te laten komen. Een verkeersbord wat je dan af en toe eh, waar je omheen eh, moet rijden. En heel veel verkeersborden die dan eh, aan het wiebelen staan. Ja. En net als uh, vlaggenmasten die daar als een, uh, als een kapotte, uh, kapotte vlaggen aan de vlaggenmasten... wiebelend als een losse tand daar zo staan. Uh, um, dat kan allemaal kapot. Ja. Ik, ik stel me zo voor een, een, een scène uit een Steven Spielberg film... met uh, klapperende lantaarnpalen en uh, verkeerslichtinstallaties en zo. Ja, en, en, en, en, en, en, en dat was ook bijzonder bij het, het, het, het stadion van, de, van AZ... Uh, bij die rotonde daar in, de, in Alkmaar stond één verkeerslicht echt uh, nou echt centimeters van links naar rechts en van voor naar achter uh, van boven naar onder uh, te bewegen ja. dat is natuurlijk wel een heel bijzonder gezicht om te zien alleen als je bedenkt dat als het dan loskomt ja dan wordt het uh, gevaarlijk zoals niet, we al eerder gehoord hebben niet aan denken wat er dan kan gebeuren ja omgewaarde bomen heb je dat nog uh, bij dat onderweg nog tegengekomen echt? Joris uh, die heb ik op de snelweg in ieder geval uh, uh, niet gezien. Wel heel veel takken en heel veel uh, blaadjes die, uh, die overal liggen. Uh, maar die, die, die bomen heb ik, uh, heb ik niet gezien. Ja. Nou ja, als je een windmolen, als je, als je dat ziet als een boom, uh, daar is natuurlijk voor een deel bij Schorel wel wat van afgekomen. Joris van de Kerkhof op het strand in Petten. Dank je wel voor dit moment. Aan de andere kant van de plas eh, Arjen van der Horst, eh, onze correspondent. Eh, Storm eh, die deed als eerste het zuidwesten van Engeland aan natuurlijk. Al ruim 12 uur wordt eh, dat land daar geteisterd door zeer zware windstoten. Treinverkeer eh, heeft daar heel veel hinder van. East Midlands trains is advising passengers not to travel. Trains will not run between Brighton and Portsmouth. All trains are expected to suffer from severe delays. Mensen wordt geadviseerd niet met de trein te reizen. Alle treinen lopen flinke vertraging op, zegt Sky News, de nieuwszender. Dus onder meer de zuidelijke kustplaatsen Portsmouth en Brighton... rijden al helemaal geen treinen meer. In Brighton, ik zei het al, correspondent Arjen van der Horst. Arjen, um, flinke schade tot nu toe in Groot-Brittannië? Ja, langzaam krijgen we nu een steeds beter beeld... van de schade die Groot-Brittannië heeft opgelopen de afgelopen twaalf uur... Um, ja, veel huizen zonder stroom, 220.000 woningen zonder stroom... omdat op veel plekken eh, bomen op elektriciteitskabels zijn gevallen. Ook een aantal doden gevallen. In Watford, een man onder een boom beland, hier in Kent, in het graafschap... een vrouw omgekomen, ook omdat hij werd geraakt door een omvallende boom. En we hoorden het gisteren al. Sinds gisteren wordt een jongen van 14 vermist. Gegrepen door de golven, de golven hier vlakbij eh, in Brighton... Uh, ja, ik zie hier nog steeds de reddingshelikopters aan het zoeken naar een lichaam, want ja, het, na een lichaam. Ze... Want de verwachting is dat deze jongen het niet heeft overleefd. Mm. Ja, je had het al over het treinverkeer. Uh, ik ben zojuist even bij het station van. Het was de bedoeling dat na tien uur de treindiensten hervat zouden worden, met enige vertragingen misschien. Maar wat blijkt, veel treinen rijden gewoonweg niet. Je zei het zelf ook al, veel mopperende reizigers, uh, want veel mensen in Brighton die werken in Londen. Ja, en die zijn, uh, die, die, die, die, die hadden al rekening gehouden met de vertraging, zijn wat later op het station gekomen. Maar die stonden daar nu nog steeds te wachten, want er rijden gewoon helemaal geen treinen. Arjen van der Horst vanuit Engeland, dankjewel. Onvermijdelijk met dit soort weersomstandigheden. Verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met de grootste problemen alleen maar even. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 5 kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Opkoude 4 kilometer en bij Maarse 5 kilometer. In beide gevallen komt het door een gekantelde vrachtwagen en is er maar één rijstrook open. Helemaal dicht is de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De weg is tussen Nieuwegein, Zuid en Vianen helemaal afgesloten... Ook dicht is de A6 van Joure naar Lelystad tussen Lemmer en knooppunt Emmeloord. En de A12 Den Haag-Utrecht is in beide richtingen bij Den Haag afgesloten. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft 5 kilometer file. Daar zijn drie rijstroken dicht. Ook dicht is de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein En de N57 middelburg Die is in beide richtingen bij de kering afgesloten. Uiteraard ook veel vertraging bij de spoorwegen. Onder meer van en naar Amsterdam en van en naar Schiphol geen treinen. In de meeste gevallen is de vertraging meer dan een uur. John, ik hoorde je zeggen dat bijvoorbeeld A2 is afgesloten bij uh, Nieuwegein... in de richting van, uh, van Den Bosch. Hè? Ja. Is de, heeft dat te maken met, met stormschade? Uh, ja, dat komt in ieder geval door de storm. De weg is daar afgesloten bij de, bij de brug bij Vianen, bij de ja. Lekbrug. En de, dat geldt ook voor, ja, voor al die andere plekken ja. die je noemde. Allemaal het gevolg van, uh, van de storm. Van, ja, van de storm. of gekantelde vrachtwagens. Of, Bijvoorbeeld, ja. ja. Oké. Okay. Dankjewel, John Bakker, bij de ANWB. Het is inmiddels kwart over twaalf geweest. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Van twaalf uur op Radio 1, zometeen de NCV met lunch.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 Ontdek onze lage premie. National Academic, de verzekeraar voor hoge opgeleiden. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Kleinschalige professionele online nieuwsdiensten hebben wel degelijk kans van slagen. Dat zegt onderzoeker Marco van Kerkhoven. In het mediaforum NTA-baas Paul Reumer en tv kenner Bert van der Veer... Het gaat onder meer over de Kamara's. Eindelijk konden we dan kijken naar dat programma... waarbij BN'ers voor de gek worden gehouden door een nep-Afrikaanse stam. Zo kreeg actrice Mariska van Koolk een warm welkom. Maar dat hij heel mijn gezicht ging spugen... dat vond ik toch wel even. Ik dacht van, wow, zeg, dat is natuurlijk een ritueel... die moet je meteen accepteren, maar dat is heel uh, ja, leuk. Ik hoop dat we elkaar in die drie weken net iets meer gaan begrijpen. En we beginnen ook aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. En de eerste die aan de bak moet is Wim van Huistee. Die komt uit Den Haag. Dit... Is Radio 1, Lunch. We beginnen met het media nieuws. De zwarte Pieter discussie heeft weer een nieuwe wending gekregen. Tijdens de demonstratie op het veld afgelopen weekend voor het behoud van zwarte piet was ook een mevrouw die demonstreerde tegen de massamoord op West-Papua. De eenzame demonstrante werd belaagd door een groepje pro-piet aanhangers. En een kort fragmentje nu van wat er toen gebeurde. Ja, dat is. Tolerant kent. Het Ja, dat ben ik. Je wil dat dingen Oké, Ze werden uitgescholden, werd ook belachelijk gemaakt. En uiteindelijk werd ze door de politie om veiligheidsredenen afgevoerd. Fotograaf Gerrit de Heus maakte er foto's van en liet zijn ongenoegen over het voorval blijken in een blog. En dat werd weer in razend tempo door uh, de sociale media gestuurd. Gerrit de Heus, goedemiddag. Hallo, goeiemiddag. Verbaasde eigenlijk dat dat blog viral ging, zoals dat dan heet? Ja, ik had er eigenlijk geen moment aan gedacht dat het, uh, dat het zo snel zou gaan. Ik had het... Uh, ja, ik woon thuis en ik wilde het van me afschrijven. En uh, ja, meestal lezen dan een, uh, een aantal mensen lezen mijn blog. Maar ja, nu ging het opeens uh, een stuk sneller. Ja, werd doorgestuurd door allerlei mensen. Nou ja, vervolgens gingen mensen daar weer op reageren. Wat deed jij daar eigenlijk bij die demonstratie? Uh, ik ben uh, fotograaf. Uh, ik ben op dit moment bezig met een, een serie van uh, ontwikkelingen in Nederland, veranderingen, uh, waaronder het sluiten van bepaalde winkels, uh, branches die veranderen. En ja, dit is ook een verandering uh, die nu uh, plaats heeft van uh, de traditie van, van Zwarte Piet en uh, dat wilde ik in beeld brengen. Ja, en, en toen zag je ineens dat die mevrouw daar stond en die belaagd werd door die pro-Piet demonstranten. Ja, klopt. Ik zag haar, ja, ze stond een paar honderd meter uh, van de, de, zeg maar, de feestende uh, demonstranten vandaan. En uh, ze stond te praten met een, uh, met een andere journalist, uit, uh, een Amerikaan. En ik, ik stond daarbij op een gegeven moment, dus ik luisterde mee wat ze vertelde. Uh, een groep uh, van die demonstranten zag dat blijkbaar en kwam, uh, en kwam er naartoe. En ja, begon eigenlijk zonder te vragen: uh, riepen ze al van zo, dus jij bent tegen Zwarte Piet. En... Wat, wat, wat overigens niet zo was, want zij stond daar uh, om uh, de, ja, de, de VN ertoe te bewegen... om eens aandacht aan West-Papua te besteden en niet aan Zwarte Piet. Precies, precies. En dat, dat zij ze ook meteen. Ze zei, joh, ik, ik ben helemaal niet tegen Zwarte Piet. Ik ben eigenlijk uh, hetzelfde doel. Ik ben het niet eens met de VN. Uh, maar er, is, ja, er werd gewoon helemaal niet geluisterd. Dat was echt de vreemdste discussie die ik ooit ge gehoord heb. Uh, maar wat, waren, dat... wat waren dat voor mensen die haar belaagden? Uh, ja, wat waren het voor mensen... Uh, Mensen die. Uh, ja, die niet kunnen luisteren. <laughs> ja, die hun eigen mening hebben. en. Uh, die. Uh, ja, vinden recht hebben op uh, vrijheid van meningsuiting. Onderaard. en dat uh, op ieder moment ook. Uh, uh, willen gebruiken. Zullen we zeggen dat het nuance een beetje zoek was daar bij die groep? Er was geen ja. enkele nuance. Ja. Er was uh, dat, dat die nieuwe vrouw heeft, heeft uh, kunnen praten wat ze wilde. maar zodra ze ging praten er zitten Sinterklaasliedjes gezongen ja. en uh, bij het luisteren, dat uh, heeft niemand gedaan. Daar. Jij, jij schoot onmiddellijk in de fotograafmodus, want jij ging daar uh, foto's van maken. Maar je hebt je ook nog even met dat conflict bemoeid. En uh, in je blog schrijf je dat dat moeilijk is. Ja, ik heb er een klein beetje... Kijk, uh, ik sta er natuurlijk inderdaad in, in de functie van, van fotograaf. Uh, maar aan de andere kant ben je ook mens... Uh, en, en dat voelde heel ongemakkelijk. En op een gegeven moment, kijk, zolang het verbaal is en hoewel het heel intimiderend en, en, en uh, denigrerend was naar die mevrouw toe. Uh, ja, kun je er niet mee gaan bemoeien. Dus, dus ik fotografeerde. Maar op een gegeven moment ging er iemand inderdaad aan haar zitten. En ja, in een reflex uh, trok ik zijn, zijn arm weg en ik zei: hoh, ik had daar even mee, iets in die richting. Ja. Uh, maar dat, dat, dat wordt af en toe een beetje hier en daar overdreven dat ik. Uh, dat ik ingegrepen heb. Want er zijn mensen die, die vinden jou een held, hè? Ja, dat is echt grote onzin. Dat, is echt, <laughs> <laughs> dat slaat helemaal nergens op. Ik heb gewoon uh, ingegrepen, is een heel groot woord. Uh, ik trok alleen die arm even weg. En er is verder uh, buiten die ene man op de foto. die geweld wilde gebruiken. die is gelukkig door omstanders tegengehouden. Maar verder is er geen fysiek geweld gebruikt. Nee. Gelukkig. En uh, dus wat dat betreft heb ik gewoon ja. mijn werk als fotograaf kunnen doen. Je hebt ook een, een, een blog daarna weer geschreven, eigenlijk Zwarte Pieter Day After heet dat, hè, waarin je ook uh, een aantal dingen uitlegt, vr, uh, antwoord geeft op vragen die mensen uh, hadden. Ja. Um, en uh, ook aangeeft eigenlijk dat je dus zelf ineens ook onderwerp van nieuws wordt. Want er was bijvoorbeeld een, een journalist van De Telegraaf die zei dat jij een fantast uh, bent. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Uh, er was inderdaad een, een journalist die zei dat ik een fantast ben. En... Uh, ja, dat, dat baseerde hij op een filmpje wat op internet was verschenen. Uh, waar het, hij vond dat het wel meeviel uh, wat daar te zien was. Maar dat filmpje dat was uh, ongeveer acht minuten later gemaakt dan uh, de eerste foto die ik maakte. En toen was het allemaal al gebeurd, toen dus wat je net beschreef. Ja, het is gebeurd, ja. Ja, ja, ja, ja, ja duidelijk. En, ja. Nou, uh, Gerrit, dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Dag. Dag. De EO komt met een nieuw journalistiek onderzoeksprogramma op Nederland 3. Het heet Drie Onderzoekt. En daarin gaan drie presentatoren wekelijks op zoek naar het antwoord... op een prangende vraag uit de actualiteit. Ze willen zo misstanden aan de kaak stellen. De presentatoren ondergaan een experiment of een belevenis... om te zien hoe het is om zelf deel te zijn van het verhaal. Hoe is het bijvoorbeeld om als Nederlander op jihad te gaan... of hoe is het om gedwongen in een as ASO-container te wonen? Vanaf 13 november is dit allemaal te zien op Nederland 3. Het Britse afluisterschandaal kost News Corp, dat is het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch, zeer waarschijnlijk zo'n 1,1 miljard euro aan schadevergoedingen en juridische kosten. Dat heeft de baas van de Engelse tak van News Corp verteld op een geheime bijeenkomst met medewerkers, dat waren medewerkers van de Sun. De website Exaro News publiceerde deze geheime opname. De voormalig baas van de Engelse tak van News Corp, Rebecca Brooks, moet vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Ze wordt er samen met andere oud-medewerkers van beschuldigd dat ze bewijs van het afluisterschandaal heeft geprobeerd om te laten verdwijnen. Er wordt altijd een beetje lachen gedaan over lokale media. Het blaadje wordt vaak het suffertje genoemd... en de medewerkers bij de lokale omroepen zijn goedbedoelende amateurs. Maar toch zijn er steeds meer mensen die zich bezighouden met lokale journalistiek. Marco van Kerkhoven, goeiemiddag. Goeiemiddag. Docent aan de School van Journalistiek in Utrecht, ook onderzoeker... ondergezoek gedaan naar de lokale media. Wat is de voornaamste conclusie? Nou, we hebben denk ik drie belangrijke conclusies... Eén, dat er een nieuwe, uh, serieuze speler op de lokale nieuwsmarkt komt. Die kleinschalige online nieuwsdiensten. Dat ze eigenlijk in alle vormen, soorten en maten voorkomen. Dus klein, uh, veel vrijwilligers, weinig vrijwilligers, professioneel, semi-professioneel. Uh, en dat ze serieuze concurrenten ook zijn van de huidige, zeg maar de meer traditionele klassieke, uh, nou ja... Lokale kranten, ja. huis en huisblad omroepen, et cetera. Ja, nou zijn ja. er uh, er zijn zieners geweest die al dit al jaren roepen: hè, dat, uh, dat de journalistiek veel lokaler wordt en uh, nou ja, dat dat het dat, dat, dat ei van Columbus is voor de toekomst. Toch hoor je er ook weer niet zo heel veel over. Nee, nou dat klopt. Uh, wij vonden er uiteindelijk 350 uh, websites waarvan je zou kunnen zeggen: Nou, dat zijn sites die het niveau ontstijgen van de boze burger op zolder die zich drie maanden boos maakt over de wethouder. He, dat, zijn, dat zijn de sites die uh, de bedoeling hebben te blijven bestaan. Uh, daar zijn, nou laten we zeggen, zo'n beetje 120, 130 eigenaren. Um, uh, sommige beheren één e site, andere beheren er wat tien of meer. Maar allemaal hebben ze gemeenschappelijk dat ze de ambitie hebben om inderdaad op die lokale nieuwsmarkt te blijven. Uh, uh, uh, ja, en in die zin uh, is het een nieuw fenomeen. Um, hoewel het al wat langer. Het ja. staat natuurlijk, maar, maar ja, het is en he, groeiende. En hebben die lokale, want er zijn natuurlijk ook nog lokale kranten of, of uh, uh, nou ja, weekbladen ja. bijvoorbeeld, uh, de, lokaal vaker. Hebben die daar last van? Ja, zeker. Ja, ik heb van de week toevallig nog iemand gesproken die bij het Leiden Dagblad werkt. Um, en die zei dat concreet. Kijk, het zijn, het zijn natuurlijk concurrenten, niet alleen op de nieuwsmarkt, maar ook op de advertentiemarkt. En met name daar voel je het natuurlijk, he, als... als ja, als uitgever. bestaande ja. uitgever. staande uitgever. Ja. En, en, en wat brengen zij gewoon nieuws, gewoon dichtbij huis nieuws? Van alles, ja. Uh, politiek nieuws, sport, kunst en cultuur. Uh, veel 112-nieuws ook, hè? De, de, ja, de botsingen, de inbraken. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk zit er van alles tussen. Wat we uitdrukkelijk er buiten gelaten hebben. ...zijn de, de pure 112-aggregatoren, die dus alleen maar nieuwtjes van de, van de politie-sites ja. doorgeven. Het gaat echt om de redactionele clubs die nog een slag proberen te geven aan nieuws... ...met een interviewtje of even bellen of een fotootje. Dus als je het op een goede manier aanpakt, uh, dan is er wel degelijk toekomst voor die zogeheten hyperlocals. Ja, nou ja, dat is onze uh, indruk. Maar goed, het is een soort van, zeg maar, eerste uh, meting. We hebben ze nu in kaart gebracht en we willen ze de komende jaren gaan volgen. Uh, wie daar nog van over is, van die 123 uh, of 350 sites, over vijf jaar, ja, dat kunnen we natuurlijk niet voorspellen. Maar onze indruk is dat de ambitie om te blijven bestaan, om een serieuze speler te worden op die lokale nieuwsmarkt... die is er wel degelijk, ja. Dank voor het verhaal, Marco van Kerkhoven. Hij is onderzoeker dus, maar werkt ook aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Dit is Radio 1. Lunch. <hums> het Mediaforum. Vandaag met Paul Reumer is directeur van de NTR... en Bert van der Veer is regisseur en tv-deskundige. Hartelijk welkom allebei. Het gaat over de storm eigenlijk alleen maar vandaag. Sinds gisteren zijn er aankondigingen van weeralarmen, code rood... Aangepaste dienstregelingen. Uh, soms rijden treinen helemaal niet meer. Hebben we hebben net kunnen horen. Is het overdreven allemaal, Paul? Of? Nou, vanochtend toen ik naar heel zijn toer reed vanuit Amsterdam, dacht ik, jongen, jongen, jongen, het is weer zo'n hype. Want ik reed keurig over de snelweg. Er was geen, geen mensen zien. Maar inmiddels zijn we een paar uur verder. Uh, er zijn wat mensen overleden door neervallen bomen. Dus ja. uh, het is wel degelijk een heel serieus geval op het ogenblik. Want ja. dat gevoel gaat denk ik heel Nederland een beetje. Gisteren, nou, dan gaan we weer code rood. Het ja, stond wat weer... later op dan Paul. Dus ik opende de gordijnen <laughs> van mijn slaapkamer. Ik dacht, oh godzijdank, ze hebben het bij het goede eind vandaag. Ja, <laughs> Allemaal bladeren. Nou, ja, ja, de bladeren opvliegen. En je hebt <laughs> toch een soort van, van wantrouwen zo langzamerhand tegen dit soort waarschuwingen. En het is toch wel buitengewoon ja, buitengew prettig. Het is een beetje vervelend gezien, de, de, de, de schade die er wordt aangericht, maar... Maar lekker dat dat vertrouwen nu de NSS hersteld is. Mogen we net, Marco Verhoef, de weerman... die al de hele ochtend uh, dubbel de diensten draait ongeveer. de is dag topdag natuurlijk. Ja, precies. Maar die zijn ook, het is natuurlijk heel moeilijk om dat piekmoment te bepalen. Er werd steeds gezegd negen uur en dan gaan we het hier echt merken. Dat lijkt alsof dat iets later is komen te liggen dan nu. Ja, ja nou, het is nu. Hè, in Noord-Holland is nu de storm op zijn, op zijn hoogtepunt... en er gebeurt van alles. Uh, ik denk wel, de, precies wat, wat Bert ook zegt... ik had ook het gevoel van... je gelooft het bijna niet meer... omdat er zoveel ten onrechte meldingen zijn geweest. Dan zie je maar hoe gevaarlijk dat is. Want nu wordt in Amsterdam gezegd... blijf in Gosnaam binnen. Ja. En dat is al wel een vrij Zelfs, serieus. in uh, Groningen ook. Nou, dat nee, is, maar he, ik moet ik, ik nu wel even kwijt... nu Paul hier zit, dat ik vind dat bij zo'n... code-roodse publiek om erop gewoon ook één net vrijheid in te maken... en al die prachtige shots... van hoe het water beukt... op de kade van Emuiden. Verslaggevers die zich met een enorme plopkap uh, ja. in de storm begeven. Ik wil meer beelden. Jij wel, jij ook wel. Want dat, dat nee. is vaak ook de kritiek. Hè, van, uh, dan wordt het eens weer hyperig en uh, zijn we er weer te veel bij. Nee, ik denk niet, het heeft geen enkele zin om nu beelden uit te zenden. De hele dag een, een zendervrij vrij te maken. Dat gebeurt vanavond wel vanaf je uh, televisie uh, die geen zin heeft Paul. <laughs> Vanaf 7 uur, als straks uh, de primetime begint, dan zal het de hele avond over de storm gaan. Dan ben maar dan jij vindt wel vijf... terecht dat er nu, want we hoorden net, Joris hoorde van der Kerk over en al die jongens die staan nu over, die doen verslag van wat zij daar zien. Dat is wel goed. Nou ja, weet je. Ik, dat, ja, wie kijkt er nu tv? Mensen zijn nu aan het werk. Ik denk de radio. De, ja, die ja, dit, de was, dag, dit ging over uh, de radio uh, volgen Ja, natuurlijk moet je daar verslag aan doen, van doen. Het gebeurt nu. En, uh, en zo'n oproep van uh, mensen blijft binnen in Amsterdam. Dat is een serieuze oproep. Dus daar heb je de media voor nodig. Ik geloof niet dat je nu weer 37 satellietzenders uh, de straat op moet sturen. Ja, en op elke van de straat een camera neer te zetten. Jij zou het wel een goed idee vinden om, om Nederland uh, één dag uh, vrij ik, te krijgen. Los van, van de matriëren en ook persoonlijke schade die er inmiddels al is. Er is geen mooi geweld dan natuurgeweld. Dus ik wil daar graag zoveel mogelijk van zien, ja, lekker in de achtergrond een beetje storm kijken. Er staan in ieder geval prachtige foto's op internet. Ook en zo. Allemaal mensen die daar de moeite voor hebben genomen. Dus Stormtoeristen. Dat, dat kan sowieso. We gaan zo meteen doorpraten over andere zaken. Dit is radio 1. E. Maar eerst het laatste nieuws in het NOS Journaal. Ongetwijfeld gaat het over de storm. Doorald Meegens. Alleen maar over de storm. Een vrouw in Amsterdam is omgekomen toen ze werd getroffen door een omvallende boom. Een vrouw liep op de herengracht toen ze onder de boom terecht kwam. Ambulancemedewerkers probeerden nog te reanimeren, dat mocht niet baten. Zijn berichten over een tweede dood in Amsterdam... maar die berichten zijn nog altijd niet bevestigd. De brandweer van Amsterdam adviseert inwoners om binnen te blijven. Vanwege die storm is het gevaarlijk op straat, zegt de brandweer. En het GVB heeft het plaatselijke OV stilgelegd. En ook de brandweer in de provincie Groningen... heeft nu datzelfde advies uitgedaan. Mensen, blijf binnen. Treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal is stilgelegd vanwege de stormschade. En ook op andere plaatsen in het land zijn er stremmingen. Spoorwegen melden dat er op verschillende trajecten omgewaaide bomen en takken op de rails liggen. En de sterkste windstoot vanochtend was op Vrieland. Daar werd 151 kilometer per uur gemeten. Volgens weerbureau Weerplaza is het de zwaarste windstoot... die ooit in oktober in Nederland is gemeten. Zeeland en Noord-Brabant hebben nu het ergste gehad, zegt Weerplaza. Daar begint de wind af te nemen. In het noordwesten en noorden van het land kan de wind nog toenemen... tot zeer zware stormkracht 11. Dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met de grootste problemen op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... bij Opkoude, 4 kilometer. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Er is maar één rijstrook open. En een stukje verderop bij Maarsen nog altijd 5 kilometer. Ook daar is een vrachtwagen gekanteld. En is er maar één rijstrook vrij. En helemaal dicht is de A6 van Joure naar Lelystad. Tussen Lemmer en knooppunt Emmeloord is de weg helemaal dicht. En dat geldt ook voor de A12 Utrecht-Den Haag. Daar is de weg in beide richtingen bij Den Haag afgesloten. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft 6 kilometer file. Daar zijn drie rijstroken dicht. En de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam... is nog altijd bij Knopend Hellegatsplein helemaal afgesloten. En bij de spoorwegen vertraging op diverse trajecten. Onder meer van en naar Amsterdam en van en naar Schiphol. Daardoor geen treinen. De vertraging is in de meeste gevallen meer dan een uur. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Paul Reumer, directeur van de NTR... en Bert van der Veren regisseur en tv-deskundige. We hadden net aan de telefoon Gerrit de Heus, fotojournalist... was bij die uh, pro-Zwarte Piet-demonstratie op het Malieveld. En uh, daar stond een mevrouw in haar eentje met een vlag uh, van West-Papoea... en die demonstreerde eigenlijk tegen het feit dat de VN zich wel druk maakt over uh, Zwarte Piet en niet over de kwestie uh, West-Papoea. Uh, dat werd helemaal niet begrepen door een aantal van die demonstranten daar... want die keerden zich ineens tegen die mevrouw die dacht dat zij uh, ja, tegen Zwarte Piet was... Um, en Gerrit Heus was daarbij aanwezig, de fotojournalist. Maakte in eerste instantie foto's, maar ging zich daar ook mee bemoeien. En heeft die mevrouw eigenlijk mede helpen. Ontzettend, zullen we mm -hmm. maar zeggen. Um, ja, Paul, wat, wat vind jij ervan? Waar, waar ligt de grens eigenlijk? Nou, de, de grens is hier ver en ver overschreden. Ik hoorde in het geluidssegment iemand roepen... tolerantie! Nou ja, hou je eraan. En doe niet zo achterlijk. Dit is natuurlijk volkomen doorgeslagen krankzinnigheid. Die mevrouw die is uh, een beetje uh, wrong, wrong time, wrong place, zou ik maar zeggen. Uh, maar dat is natuurlijk geen enkel excuus... Of voor mensen om door te slaan en zo'n mevrouw te belagen. Ja. Al, al raak je er niet aan, uh, al doe je het alleen maar verbaal... dan nog vind ik het eigenlijk staal ja. krankzinnig. Ja, dat, is, dat is denk ik sowieso. Ik denk dat heel veel mensen het daar gewoon mee eens zijn. Maar dan gaat die fotograaf dus, uh, zich er ook mee bemoeien... Door, door iemand tegen te houden die die mevrouw... Beter, ja, deze, de, uh, kijk, die meneer, hij zei het zelf al, hij is ook een mens. Ik kan me dat wel voorstellen. Ik bedoel, uh, het is geen oorlogsfotograaf, het is geen oorlogsgebied. Het is, het is even nou, iets anders dan wat we hebben gehoord. Het is helemaal waar, Paul. Ik bedoel, ik kan me die gewetenstrijd van deze jongen eigenlijk niet voorstellen. als Waarom ik Als ik straks op de weg rijd en er ligt een boom over de weg... en er is een auto onder, dan kan ik dat geen nieuwswaardig feit noemen. Het gebeurt wel meer vandaag de dag. Maar ik denk dat deze jongen... Het, tuurlijk, het is geen oorlogsgebied, maar het is wel nieuws... Waar, wat hij voor zijn lens had. En dus vind ik, Gerrit eerst foto's maken en dan pas kijken of je in kan gaan. Maar dat heeft hij God. gedaan. Hij ja. heeft hij eerst foto's. Gekregen. Ja, maar goed, hij heeft daar geweet, een soort van gewetensvroeging over gekregen en dat vind ik een beetje watjesachtig. je dat vind ik onze De de vraag is van: moet je nou moet je iets doen? En deze man is een mens en die reageert impulsief en die haalt een of andere. Je moet iets doen. Maar eerst, dolle, dolle, eerst dolle foto's maken. Eerst is je werk doen. Ah, en dan, maar die foto's zijn gemaakt. Ja, zijn maar, foto's dat, van... maar dat vraagt hij zich af of hij daar verstandig aan heeft gedaan. Ja, dat is een dat is een, misschien. Vraagt hij zich dat af? Zelf weet ik eigenlijk ja. niet. Nou, misschien niet zozeer dat hij eerst foto's maakt en toen pas die uh, ging meehelpen, maar het dat hij, dat hij zich dat hij bemerkte bij zichzelf dat hij toch zijn arm uitstak om iemand tegen te houden ja, die die vrouw wilde aandoen. Dat, dat lijkt mij een hele, een hele goede reflex en daar zou ik niet altijd veel over inzetten als ik hem was. Ook een maar, logische reflex, ja. Ja. Maar, maar vraag het aan een gemiddelde oorlogsfotograaf. En die, die hebben daar heus, denk ik... als zij s'nachts in hun bedje liggen... en daar eens over nadenken, problemen mee. Die zullen dat niet snel doen, denk ik. Meehelpen in... Ja, nee, nou ja, er zijn, er zijn voorbeelden waar dat zeker wel gebeurd is. Gewonden, uh, verzorgd werden. Ja. Uh, maar, ja, dat, ja, ik, maar voor een oorlogsfotograaf... die uh, van tevoren weet... ik ga dat gebied in en mijn taak is het vastleggen... en daarmee vertel ik het verhaal in de wereld. En dat is wat ik doen kan. Uh, ik snap die overweging iets beter... dan meneer die bij deze demonstratie was... En, uh, ter plekke per ongeluk uh, eventjes in een, uh, ja, in een reflex... iemands arm weg heeft gehaald. Dat vind ik een normale reflex. Mm -hmm. ik, ik vind dat je dat niet kan vergelijken met een oorlogssituatie. Het is toch anders. Nog even hoe dit nee, ging. Ja, he, want een wat heel wat klein oorlogje. Ja. <laughs> ik ik ja. denk dat heel veel mensen Gerrit, Gerrit de Heus helemaal niet kennen. Uh, nee, en nee, is, uh, Gerrit de Heus is vandaag uh, de, de, de, de, de fotograaf van het land. Ja, ja. Hij schrijft dus een blog en hij schrijft heel vaak over fotozaken en zo. Ik, ik heb het vanmorgen ook even bekeken. En, uh, nou ja, dit is vervolgens door allerlei mensen doorgestuurd via sociale media. En ineens is hij zelf ook. En wordt hij door ja. allerlei ja. mensen gebeld uit de media ja nou ja Hoe het is een soort sneeuwbaleffect dat kan ontstaan. Ik word ook wel eens geretweet door iemand... en die blijkt dan zeven volgers te hebben. En dat is toch enig verschil dat wanneer je geretweet wordt... door iemand die 15.000 volgers heeft. Dus misschien heeft hij gewoon mazzel gehad. Dat in ieder geval. En eh, nou ja, laten we wel wezen, hij pakt het ook goed op. Het is niet alleen... Ik trof het hele verhaal ook in het Engels aan bijvoorbeeld. Ja. Uh, er is een deel 1 en een deel 2. En uh, in grote kapitalen staat onder deel 2... dat als je de foto's van Gerrit wil gebruiken... zul je toch echt moeten betalen. Ja, maar dat zal een ander pijnpunt bij hem zijn dat hij heel vaak foto's maakt waar hij, waar hij geen voor krijgt, van iedere dat, fotograaf. Ja, moderne marketing, dat doet dat hij goed. Dat is ja, veel ja, foto's. Ja. Dat is goed bezig. Ja. Ja. En, maar toch, Paul, het lijkt ook willekeurig. Hè? Dit is dan ineens weer zo'n incident wat. Nou ja, daar weten we nu ineens allemaal van. Terwijl dit misschien uh, tien keer op een andere plek gebeurt en dan hoor je er nooit wat over. Ja, dat, ik vind dat een heel interessant gegeven. Ik zou daar uh, elke student die nu bezig is met media, uh, moet daarop af gaan studeren. Waarom is nou het ene incident via een tweet uh, sterft en zachte dood? En het andere is opeens en hype. Ik denk dat, waar is wat Bert zegt... als je toevallig wordt geretweet door iemand met 10.000 volgers gaat het sneller. Of als je wordt geretweet door iemand die toevallig heel veel volgers in de media heeft. Ja. En dat is denk ik de, de verklaring waarom het een opeens explodeert en het andere heel stil blijft. Ja, en je hebt te maken met een kwestie die afgelopen wat is het, twee, drie weken alle talkshows heeft beziggehouden, alle nieuwsuitzendingen et cetera. En er wordt dan even een piepkleine dimensie aan toegevoegd met een op zich vrij saaie bijeenkomst op het Malieveld waar een mevrouw op de verkeerde plaats en op de verkeerde tijd een Demonstratie aan het doen. Ja, dan heb je weer een extra, een extra dingetje om, om je publiek toe te gooien. Ik denk, denk dat dat ook een rol speelt. Nou, de camera's. Jullie hebben allebei gekeken. SBS begon dit te. Nou, niet de hele uitzending. Jij, Paul? Ja, ik heb hem helemaal gezien. Zijn we opgenomen voor de helft? Is dat je op je eigen kamer? op dat van je gezin? Samen met mevrouw. Nou, ja, is we is lachen. Lachen. Hoe neem je dat dan op? Om, om, uh, ik, nog... Omdat, nou, ik wil. Uh, kijk, ik ben erg van de verborgen cameraprogramma's. Dat vind ik sowieso heel leuk. Vroeger ook gemaakt. Dus ik was benieuwd. Ik vond het een heel sterk idee. Uh, ja. Ik was benieuwd wat ze ervan gemaakt hadden. En ik heb de helft gezien en toen begon er een dramaserie. Dus ik moest ze mee ah, opnemen. Okay, okay. Nee, zo. Oh, oké, Je hebt en toch wel overspel gekeken. En ik heb een overspel. Dat was overspel. Ja, dit, ja, dat dit vond ik buitengewoon goed, trouwens. En ik heb, maar ik moet zeggen, ik heb me vermaakt bij de eerste uitzending. Ik vond het wel grappig. Ik vraag me wel af, uh, hoe gaan ze dit in godsnaam een hele serie leuk houden? Want dat lijkt me een hele moeilijke. Even voor de mensen die dat niet mee hebben gekregen. Want er is enorm veel publiciteit van tevoren over geweest. Maar dat gaat dus over een groep, uh, ja, dat noemen ze dan bekende Nederlanders. Ja, een maar ik ken beetje, de helft dat Beetje bekende Beetje bekende Nederlanders. Zo, van. Beetje van. Bekende <laughs> Nederlanders die, die zijn dan naar, Amerika, of naar Afrika gelokt. En daar moeten ze dan meeleven bij een stam, maar dat blijken ja, gewoon acteurs te weken. zijn en ze worden op die manier uitgezet. Het is allemaal ja. al uitgekomen dat dat zo is. Ja. Dus je weet eigenlijk al het, het eind van het verhaal. Ja, maar het ja, is sterk. Het is zeer uitgekomen, dat is deel van de formule, dat je het ja. van tevoren wel moet weten. Dan, dan. zit je als kijker in het complot, namelijk. Dus dan, dan, dan lach je mee met de makers. En dat, dat is wel sterk, dat, dat doen ze goed. Maar wat ik niet begrijp bijvoorbeeld, en uh, daar uh, schreef uh, Jean-Pierre Geel ook over in zijn column vanochtend. Volkskrant. Uh, Volkskrant. Uh, uh, die Kamara's, die Nederlanders die uh, Kamara's spelen, spreken een onzintaal. En dan zie je een gesprek, in onzintaal en met uh, onze semi-bekende Nederlanders. En die begrijpen dan wat die man zegt. Ik denk, maar hoe kan dat nou? Want hij zegt eigenlijk Niks. Volgens mij zat er wel een tolk tussen, hoor. Maar die moeten ze laten, die ze laten zien, want anders begrij begrijp je het ja, niet. Ja, dat snap ik, ja. ja. Wacht even, maar jij je denkt dus misschien. Jij, jij hebt dit soort programma's gemaakt, dus jij denkt dat er misschien nog ja, een. Dat we niet allemaal in de, in de maling worden genomen. dat die nou, BRS ook allemaal in het nou, complot nou, zitten? Nou, Jean-Pierre die veel verstand heeft van televisie, die uh, zei nou, vanochtend. Niet zoveel als wij hoor. Nou, dat is Maar, <laughs> maar die, zei, die schreef vanochtend: Worden wij misschien niet met z'n allen in de maling genomen? Nee, luidt het antwoord. En uh, nee. ik denk het ook niet, maar helemaal uitsluiten durf ik het ook nee, niet. Kom op, dat is veel te link. Dat zou jij als producent ook nooit aankunnen. Nou, ik heb hebben. wel eens een bananensplitgrap gemaakt vroeger. En hadden we hadden een heel huis verbouwd. En met Joke Bruis, en die kwam binnen en die zei hey Ralf, waar zit je? Toen hebben we Joke gevraagd dat hij het nog de één de keer doet. Ja, nee. <laughs> dat was echt nodig, maar we hebben de hele dag heel hard gewerkt. Mijn theorie is ook dat die candidates het beste werken als degene die het slachtoffer zijn op de hoogte zijn. Het nee, dat het dat, doet dat ben ik, ik niet op... mee eens. Maar jij ja, hebt hier ook ja. wat onthuld dat ja. waarvan wij allemaal dachten dat uh, bijvoorbeeld uh, uh, prijzen of zo die uitgereikt worden dat juist dan niet degene waarvan allemaal denken dat hij moet hebben, die hem dan niet. Dat wordt toch ontzettend of? Wij televisiemakers zijn vooral Paul gezien, het verleden. Zijn natuurlijk oh. ontzettende manipulatieve persoonlijkheden die de hele tijd. Maar goed, je, ja, bedankt, hier al, bedankt, je ja. ziet hier al genoeg oh. manipulatie in, de, in dit hele programma. Ik vind het een beetje. Ja, ik, ik heb het niet volgehouden, zaterdag gaan. Want ik vind het een beetje een hele lange mop. waarvan de crew mij ook nog bekend is. Ja. Dus misschien dat ik naar die laatste wel gekeken om te kijken de reacties van die kandidaten. Ja, zeker. Maar ik, ja nee, die ga je toch je zaterdag het niet verder mee doorbrengen mag ik hopen, Paul. Nou, ik ga zeker de volgende ook zien, uh, om te kijken of ze, of ze iets heel slims hebben bedacht om het leuk te houden. Nee, en ik dat ze absoluut, niet weet je ook. En ik ga absoluut de laatste zien, want ik wil ja, weten nee, hoe, nee, hoe oh, de reveal is. Ik, ik ja. ook de laatste. Ja, ja, ja. ja nou, er zijn al wat relletjes over geweest. Dus, oh, die dochter van Curry. Uh, allemaal marketing. Ja, precies. Ja, dat, dat hoort is, dat er allemaal dat bij. komt alleen in een straatje van pas, ja. Um, dan nog even Lou Reed. Uh, ja, uh, grote uh, popheld, uh, is overleden bij de in Belgen was dat een reden om een muziekdocumentaire... Uh, over Lemmy van Motorhead te schrappen... en een documentaire over Lou Reed daarvoor in de plaatsen uit te zenden. En in Nederland werd er eigenlijk helemaal niks omgegooid. Paul, jij zit aan de kant van de omroepbazen. Hoe kan dat eigenlijk? Nou, het gebeurt vanavond. Om tien over elf op Nederland 3 wordt er een, uh, bij de VPRO een classic album over Transformer uh, uitgezonden. Een van de albums van Lou Reed. Dus het is, uh, het is één, dagje, uh, één dagje later. En ik denk dat dat, uh, dat het ook prima is. Want... Maar dat kan niet op zo'n avond zelf worden besloten? Of is dat dan omdat het weekend is en iedereen gewoon... Uh, andere dingen. Nee, alles kan. Want uh, natuurlijk kan dat. Want elke weekend hebben mensen dienst. en uh, zijn hierop voorbereid. Ik denk alleen dat. Uh, het, het feit dat Lou Reed dat het Lou Reed was. Dat is wel een grootheid uit de popmuziek. Maar ook weer niet zo groot. dat daarvoor de hele programmering omgegooid wordt. Ja, en, en dat doet ze een dagje later. En ik en denk dat is prima. Die, dat die Belgen massa hadden. dat ze gewoon al een slot hadden. die ze wilden besteden aan muziek. Ja, dus ja. het is een kwestie van het een op het ander. Er stond een rockdocumentaire. De tweede massa die ze hadden. Kijk, je moet dat ding wel in huis hebben. Ja. Uh, en uitzend al, klaar. En uitzend klaar, ondertiteld, et cetera. Ja. Dus ik ben altijd enorm geneigd. om uh, publieke omroep te beschen. als het om dit soort dingen gaat. Maar mm. in dit geval valt het ze niet kwalijk Maar, maar ik meen dat volgens mij is deze alles een keer uitgezonden op Nederland. Dat is dat toch ook niet her. Ja, nee, maar het is ook. Nee, altijd... Dus hij zou in principe klaar kunnen liggen ergens. Ja, nou ja, dan moet er ook maar mee dat iemand zijn die de juiste informatie heeft en zo. Ja, nou. Dus dat, dat, dat maar is niet kijk, zo richtig. Ik, ik vind als je één dag later bent of twee dagen later bent, dat je echt nog wel in de actualiteit zit en dat dat niet. Uh, dat dat niet nou, er is misschien uh, zelfs wel wat voor te zeggen, omdat je nu in ieder geval nu heb jij in ieder geval vermeld dat hij vanavond is. Terwijl, dat bedoel ik. Uh, ik heb het gisteren niet gezien op de Belg, want ik wist niet dat hij zou komen. Nee. Nee, nee, Precies, dat is het voordeel. Dat dat, dat op Brussel zend vandaag de hele dag geloof ik Lou Reed uit. Uh, dus nou ja, die doen daar veel. Dat is zo heel deprimerend ja. En <laughs> ze stormen dan ook nog Lou Reed om je oren te krijgen. Jurgen Rijmond, trouwens. Want dat werd gezegd. Want dat hadden we op de plek van, van Rijmond eens later gekund. En hij zei zelf. Van, ah, ik had het prima gevonden. Dat ik geskipt was. En dat daar dan iets over uh, Lou Reed kwam. Ja, nee, nogmaals. Het had gekund. Maar het is een afweging die denk ik op dat moment gemaakt wordt. A, een inhoudelijke. Is het groot genoeg om zo'n zware ingreep te doen? En B, ik denk dat er inderdaad heel veel technische aspecten zijn. Hebben we hem klaar liggen? Is hij ondertiteld? Kunnen we hem vinden? Uh, ja, en, weet je, en, en het is. En, nogmaals, ik vind het een dag later uh, vind ik heel erg in de actualiteit en vind ik eigenlijk heel keurig. Ja. Nog even over, jij zet het even in een dat je over dat drama bent, dat keek jij zaterdagavond. Ja? Uh, dus we hadden zaterdagavond uh, de eerste van Overspel. Ja. Uh, de prooi, tweede aflevering. En dan gisteren nog weer uh, Penosa niet te vergeten. Zusjes. Ja. Oh, die ben ik dus wel vergeten. Maar. ja Dan moet je terugkijken. Dat is echt heel mooi. Maar het gaat en, goed. Uh, ja, dat vind he? ik wel. Ik vind, uh, uh, we mogen de drama sector uh, een enorm groot compliment geven. Het gaat heel vaak over het Deense drama. Uh, over Borgen en uh, allemaal dat soort zaken. Die ook daadwerkelijk heel goed zijn. Maar wij hoeven ons in Nederland niet te schamen voor onze kwaliteit drama. Ten opzichte van de landen om ons heen. Dat doen we echt heel goed. Met buitengewoon bescheiden middelen. Het is alleen zoveel nu op dit moment dat ik hoop dat het volgehouden kan worden. Dat vind ik de vooral de zorg hoor. Dat ik denk van poeh, ze zijn nu overgehouden voorspel 3 aan het schrijven. Dus dat ja. betekent 2015 waarschijnlijk voor het op de buis komt. Ja. Er zit toch qua continuïteit uh, zit daar weinig garantie in, vind ik. Nou ja, een van de, wij hebben bijvoorbeeld de NTA heeft Adem en Eva gemaakt. Uh, serie 1, die was heel succesvol. Uh, serie 2 is nu klaar, maar die komt pas 3,5 jaar later, na serie ja, 1, nog de buis. Ja, dat vind ik te lang. En ja. dat, dat, dat is dus ook niet goed. Nee, dat kun je, kun je buitenlander ook niet uitleggen. Dit. Ik kan je vertellen, de continuïteit gaan we niet volhouden, want die bezuinigingen bedrijf, gaan heel hard ingrijpen op ja, dit soort drama. Dan merken wij dat drama. Oké, dank jullie voor de bijdrage aan de de of niet? Nee, we gaan, uh, we, praten over de storm. we gaan over de storm praten. Oh, yeah. Je moet je in je hoofd erbij uh, zingen, uh, okay. Bert. Dankjewel. Bert van der Veer en Paul Reumer waren dat. Um, ja, um, Amsterdam, daar is het heftig, hebben we gehoord. Hè? Uh, er wordt aangeraden om gewoon binnen te blijven. Maar ook de brandweer in Groningen adviseert mensen om binnen te blijven. Hilco Seisling is van de brandweer in Groningen. Goedemiddag, meneer Seisling. Goedemiddag. Hoe is de situatie daar op dit moment? Ja, op dit moment in Groningen, uh, we zitten echt midden in, uh, in het... Uh... In een stormdepressie, uh, het is op dit moment uh, vanaf half twaalf is, uh, is de storm hier echt volledig uh, aangezet en uh, we zitten er middenin. En wat krijgt en, u allemaal uh, voor meldingen bij de brandweer? Ja, we hebben uh, heel veel meldingen en moeten moet u denken aan honderden meldingen. Uh, die komen binnen uh, via onze meldkamer, die is inmiddels overbelast. Dus uh, de meldingen komen nu ook binnen gewoon via de gemeentes. En uh, daarop hebben wij in elk besloten om uh, uh, de posten te alarmeren en om vanuit de kazernes uh, de schademelding op te nemen... We um, nou, moeten denken aan uh, ongewaaide bomen uh, die wegen blokkeren, maar ook ongewaaide bomen die bovenop huizen uh, en duiken terechtkomen, uh, bovenop auto's vallen en dat soort zaken. En uh, daarnaast natuurlijk nog uh, ja, afgerukte takken die, uh, die her en der uh, diverse schades aan gaan brengen. En blijft het bij materiële schade voorlopig in Groningen? Nou, dat, dat mogen wij, uh, hoe, hoe erg ook dat klinkt, dat mogen we wel hopen dat het als bij materiële schades uh, blijft. Uh, de berichten uit uh, andere delen in het land uh, waren uh, helaas uh, slachtoffers zijn te betreuren uh, op dit moment hebben wij uh, gelukkig uh, die berichten hier in Groningen nog niet uh, heeft ons wel doen besluiten om in elk geval in de uh, uitzending van uh, RTV Noord een uh, waarschuwing af te geven naar uh, uh, onze mensen in onze provincie om uh, ja, zoveel mogelijk binnen te blijven en ons we was altijd uh, blijf uit de rook uh, in dit geval is het uh, sluit ramen en deuren en blijf uit de wind het is, uh, het is gewoon hartstikke gevaarlijk, we moeten dat niet onderschatten en uh, wij geven het advies, als het niet noodzakelijk is om naar buiten te gaan, om daar gewoon binnen te blijven. Dat is een duidelijk advies. Dank dat u uh, even aan de telefoon kwam. Hielko Sijsling is van de brandweer in Groningen.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 Uh, de Nederlandse groep Rigby, ze hebben een vierde album uitgebracht. Dat heet Island on Mainland. En die groep, ja, daar is wel hoop om te doen de laatste tijd. Maar dat is vooral uh, over de vrouwen wie ze daten. Want uh, de drummer die is met uh, Helene van Rooyen de schrijfster. En de gitarist is met de dochter van Helene van Rooyen Dus ze kunnen dubbel daten. Rigby, nieuwe album is Radio 1 CD. En daarvan draaien we We Haven't Lost. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doe we met Wim van Huiste uit Den Haag. 66 jaar, hartelijk welkom. Um, eigenlijk oh werd u, u werkt u werk voor uw vrouw, hè, begrijp ik. Ja, ja. Dat klinkt, klinkt wat vreemd, hè? Nee, helemaal niet. Nee. Mijn vrouw, heeft Dat klinkt een, heel modern. mijn vrouw heeft een bedrijf, en ik ben daar op de achtergrond ook mee bezig, ja. Kijk om aan. haar te ondersteunen. Ja, en intussen bent u een beetje geschiedenis aan het studeren? Nou, een beetje. Ik uh, ben bijna klaar met mijn bachelor's Kijk aan gaan. de universiteit in, in Leiden. Dus ik heb dat wel serieus aangepakt, ja. Ik heb ook de recente geschiedenis een beetje meegenomen. Namelijk het nieuws van de afgelopen dagen. Want uh, dat zou mooi uitkomen. Uh, we beginnen helemaal met de schone lei. Dus de eerste uh, cijfers worden door u neergezet. De, de Nationale Nieuwsquiz. Wat wist Obama over die NSA-abhooractie van Merkel's mobieltelefoon? IJstijd dreigt in de verhouding tussen Duitsland en de Verenigde Staten. Barack Obama zei dank. De Friedens schaft schafft het die deutsch franse regeringsvriendschap weer te Obama wist al sinds 2010 dat de Duitse bondskanselier Merkel werd afgeluisterd. niets bekend waar ik Hij deed daar niets aan, volgens Bild, omdat hij de bondskanselier niet vertrouwde. De diplomatieke verhoudingen tussen Duitsland en de Verenigde Staten staan onder druk... want weer komt der Spiegel met nieuwe gegevens van voormalig nrc medewerker Edward Snowden. Verschillende Duitse politici eisen ophelderingen en willen gesprekken over het vrijhandelsakkoord tussen Amerika en de EU opschorten. Vraag 1. Uit die nieuwe gegevens van der Spiegel blijkt dat bondskanselier Angela Merkel... al vanaf wanneer is afgeluisterd? Welk jaar? 2002. En dat is goed. Toen was ze nog niet eens bondskanselier. Dus... Dat is bijzonder. Vraag 2. Met welk land werkt Duitsland nu samen aan een VN-resolutie... tegen spionagepraktijken? Engeland? Nee, dat is Brazilië. Vraag 3. er hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. Ik weet niet beter als dat ik dit pak aan wilde. Kroon is de jongste drager van de militaire Willemsorde. maar spaargeld ging op aan soldaatjes en militaire attributen. Zoals helm en wat ik het al af. kreeg de onderscheiding vanwege zijn heldhaftige inzet in Afghanistan. Ja, de Nederlandse drager van de militaire Willemsorde, Marco Kroon... gaat misschien binnenkort weer op missie. Vraag 3. Het zal uh, weer zijn eerste missie naar het buitenland zijn. Naar welk land zal hij mogelijk worden gestuurd? Mali. Dat is goed. Vrijdag neemt het kabinet daarover een beslissing. Vraag 4. Volgende week keert Kroon weer terug naar zijn oude korps. Welk, welke is dat? Korps eh, commandotroepen. Ja, ook duidelijk. Het is niet duidelijk welke functie daar, daar precies krijgt. Vraag 5. Geluidsfragment. Wie is dit? Ja, die is uh, heel erg op Heel erg dat Er zat ook een hoog tempo in de wedstrijd. Uh, meestal als wij een goede kans hadden gehad, uh, was er aan, uh, aan de andere kant een paar tellen later in de 16 meter ook wel weer wat, uh, wat aan de hand. Wie is deze man? Cocu. Dat is goed, de coach van PSV. Vraag 6, welke club staat nu met het hoogste doelsaldo op de eerste plaats in de eredivisie? FC Twente. Ja, dat is goed. Allerlei clubs konden die koppositie overnemen, maar niemand die het durfde leek het wel. Laatste vraag, nog vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Dus niet een onderwerp, maar een persoon. En de vraag is simpel, wie wordt hier bedoeld? Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4, voor het succes heb ik het nooit gedaan. 3. Ik bewandelde het wilde pad. 2. Mijn lever gaf het eerder dit jaar al op. Stop. Le Lou Reed. Lou Reed, dat is inderdaad goed. Ja, rocklegende. Grote invloed heeft hij gehad op de muziek. Uh, niet heel veel commerciële successen behaald, maar toch. Hij deed het al met de Velvet Underground natuurlijk, maar ook solo... Take a walk on the wild side, een grote hit van hem. Komt op zeven, daarmee gaan we vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 Het boek mag niet verkocht worden, maar is wel beschikbaar via bibliotheek en op internet. Is mijn Kampf nog steeds zo kwetsend en grieven dat het nog steeds niet verkocht mag worden? Of is het boek overal beschikbaar dat een verbod geen zin heeft? Dat is de stelling vandaag, dus de verkoop van mijn Kamp moet verboden blijven. Bent u het eens of oneens? SMS staat naar 7070, kost 50 cent, u mag gratis bellen. Nummer is 0800 1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u het vindt het eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Wim van Huiste is de kandidaat van vandaag in de Nationale Nieuwsquiz. Hij is 66 jaar, komt uit Den Haag. Zeven in deel 1. Ah, dat is aardig. Goed. U kunt het afmaken in deel 2. 90 seconden de tijd. Ik stel de vragen. Dan mag u het antwoord geven of pas roepen. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Grote meerderheid van schoolleiders wil het afschaffen van wat voorkomen. Pas. Maatschappelijke stage. Welke cijfers plaatst de politie vanaf vandaag per buurt online? In Goed, welke Nederlandse schaatser brak gisteren het barrecord op de 10 kilometer in Tijalf? Sven Kramer. Goed, ICT-hoogleraar Jacobs werkt samen met welk ministerie aan een opvolger van DigiD? Bas. Binnenlandse Zaken, hoe heette eerder de visiekeeper die met een hersenschudding van het veld ging? Titon? Goed, het CDA wil dat basisschooltoetsen onder welke leeftijd worden afgeschaft? 10. 7. McDonald's stopt met welke leverancier van Heinz. sausen? Heinz. Goed, welke Nederlandse schaatser behaalde gisteren goud, brons en zilver op het NK? Neus. Het was iedereen wust. Hoe heet de staatssecretaris die uitbuiting van au pairs wil tegengaan? Pas. Teven. In welk land jaagt een spin mensen de stuip op het lijf na verhalen over bijtincidenten? Engeland. Goed. In welk land gingen zaterdag als protest vrouwen autorijden? Saoedi-Arabië. Goed. Over welke Haagse instantie die ruim 100 miljoen euro per jaar kost, krijgen wij de begroting niet te zien? Pas. Tweede Kamer. In welke stad is zondag massaal geprotesteerd tegen vrijlating van ETA-leden? Welke stad? Wat? Was Madrid. Voor welke reisorganisatie zijn na Globe en SR, eh, SRC cultuurvakanties geen doorstarts meer mogelijk? Oh wat? Goed, op welke partij stemt bijna een kwart van de hoogopgeleide volgens Maurice de Hond? PVV. D66, wie is er afgelopen weekend wereldkampioen Formule 1 geworden? Vettel. Goed, met Google Gadget wordt er vandaag voor het eerst in het AMC geopereerd. Met welke Google Gadget? Bril. Dat is goed. Ik begon de vraag te stellen in de knal, dus die tellen we er nog wel even bij. En dan is de vraag, u moet best een paar keer passen trouwens. Ja. Uh, hoeveel zijn er goed? Negen geeft de jury hier. Dus komen we op 63. Nou, valt toch wel tegen. Ja, hè? Ja. Die eerste ronde ging heel goed. Maar die, maar die korte vragen, dat was even lastig, die feitjes... Er uh... zaten er een paar tussen die ik uh, moest missen. Ja, ja, ja, zeker. Nou ja, goed. En we gaan kijken of het standhoudt 63. Het is een beetje, ja, een beetje het gemiddelde wat we, wat, wat we zo hebben. Het um, kan genoeg zijn voor de weekwinst. We hebben dat wel eens meegemaakt. Uh, daarom eerst maar mee naar Den Haag de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox... Dank. Succes met het afstuderen. Dank je wel. En wie weet spreken we elkaar vrijdag. Als dit de hoogste score blijft inderdaad. Maar er komen nog vier kandidaten voorbij. Wilt u een keer meedoen aan die quiz? Meld u via de site van uh, lunch. U kunt ook een mailtje sturen naar nationalenieuwsquiz.ncv.nl Zometeen is er weer een werklunch. Dat doen we iedere dag trouwens. Maar op maandag een speciale. Want dan praten we met ondernemers. Nederlandse ondernemers die in het buitenland succesvol zijn. Vandaag gaat het over Brazilië. Na het NOS Journaal. Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Dit besluit houdt in dat de verlof aanvraag van Volker Vader G